She's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel. programma in Zandvoortse Zaken, Henny van Petergem. En van vandaag spreek ik met Sylvia Mevissen van het bureau Leren te Leren in Zandvoort. Uh, Sylvia, kan je vertellen van, uh, ja, waar kom je vandaan eigenlijk? Ben je een Zandvoortse? Ik uh, kom uit uh, Limburg. Ik ben geboren in Zittad uh, en daar ben ik ook opgegroeid. En vanuit Zittad ging ik uh, studeren in uh, Amsterdam, de studie uh, orthopedagogiek.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 De vergoeding is afhankelijk van het pakket wat mensen hebben. Ze moeten bekijken wat voor pakket is dat... en hoeveel behandelingen worden daarin vergoed. En welke behandelingen. En is dat heel verschillend per verzekeringspakket? Of is dat gewoon standaard negen keer, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Zoals bij de fysiotherapeut heb je zoveel keer. Dat is wel verschillend en dat is goed voor mensen omdat...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 I fall in love, I'm preparing to leave, scare myself to death. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself.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 Ja, dus we ja. kunnen met alles bij jou terecht. En treden. wel gewoon als je vragen hebt. Ja. Dat kan en altijd. Het nummer kan je misschien nog even noemen. Dat is 023 571 2301. En dan kunnen mensen gewoon uh, vrijblijvend een intake als ze vragen hebben. Ja, nou, hartelijk bedankt voor het interview. En misschien tot ziens. Veel plezier. Oké, okay, tot ziens. It will come in time. You just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 Surprise!